Als ik het kleinste verdachte tikje hoor, of als er maar iets begint aan te lopen in het mechaniek, voel ik het zonder van mijn plaats te komen tot in het puntje van mijn navel. En als het moet, vind ik het mankement met mijn lippen. Ik lik het schoon, blaas het uit en smeer de boel dicht met mijn bloed. We zijn alles kwijt. Zijn straatarm. Chauffeur, alles wat we hebben is een kan kanwarme melk. En de zoete herinnering aan de kolonje geur van het hooi waarin we vannacht hebben geslapen. Neem ons op in de kunstneren schoot van uw automobiel, anders zijn we verloren. Chauffeur, u hebt een goed karakter. U hebt een auto, maar u weet niet waar u naartoe zult gaan. Wij staan er slechter voor, wij hebben geen auto, maar we weten wel waar we naartoe moeten. U de benzine bij die ideeën laten we gaan. Is het leven echt zo mooi of denk ik dat alleen maar? We rijden auto onze buikjes. Die zijn gevuld. Misschien wacht ons wel geluk. Zeker weten. Wacht ons onderweg het geluk. Klap wik het van ongeduld. Waar blijven die jongens toch? Vraagt het. Waar blijven ze nou? Jongens, jullie zijn gek. Het geluk wacht niemand op. In een lang wit gewaad zwerft het door het land. En zingt het lied Melk en hooi. I'm you Het geluk, dat naïeve kind, het moet worden gevangen. Je moet het behagen, het hof maken. Met jullie wordt het nooit een idylle schooiers. Kijk toch eens hoe jullie eruit zien. Met zulke pakken zullen jullie het geluk nooit smaken.